6 uur, het NOS-journaal, Serré. Bolderoverleg leidt tot extra geld voor jongeren en bouw. Rauwe etende jongen ondergedoken. En EU wil ook afschrikwekkende foto's op pakjes sigaretten. <tieden> Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken dat er de komende tijd 100 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt en voor de bouwsector. Dat heeft vicepremier Asscher gezegd na afloop van het eerste polderoverleg. Het geld komt bovenop de 250 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de sociale agenda. Het extra geld wordt gebruikt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en om ouderen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook willen de partijen de bouwsector stimuleren... en maatwerk bij de verstrekking van hypotheken aan starters op de woningmarkt. Het kabinet wil het polderen nieuw leven inblazen... gezien de voorgenomen bezuinigingen en de economische situatie. Het poldermodel staat voor een breed overleg... waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd... en waarin het landsbelang voorop staat.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 In het najaar werd er in Nederlandse cafés minder gerookt. Volgens de voedsel- en wareautoriteit was dit najaar 57 van de cafés rookvrij. In het voorjaar was dat nog 51 Volgens de voedsel- en wareautoriteit moeten horecagelegenheden bij de ingang duidelijk maken dat er niet mag worden gerookt. Maar minder dan de helft van de horecagelegenheden houdt zich daar niet aan. Kleine cafés zonder personeel kunnen roken wel toestaan, maar als ze dat doen moeten ze dat ook duidelijk kenbaar maken. Op pakjes van sigaretten die in de EU worden verkocht... moeten naast waarschuwende teksten ook afschrikwekkende foto's komen. In Australië zijn enge foto's al verplicht. De pakjes daar hebben een uniforme lege groene kleur en geen merksymbolen. Volgens de Europese plannen moeten de verpakking van sigaretten of cheque... er hier voor het grootste deel ook zo gaan uitzien. In tegenstelling tot de Australische plannen... blijft er dan nog maar een klein deel over voor merksymbolen... en komt er geen vaste kleur.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 De nieuwe president treedt in februari aan. Ze is voorstander van een dialoog met Noord-Korea... en heeft het buurland hulp aangeboden... in ruil voor stopzetting van het kernprogramma van Kim Jong-un. Noord-Korea is daartoe vooralsnog niet bereid. De BBC heeft de affaire rond seksueel misbruik... van een oud-presentator verkeerd aangepakt. Maar er was geen sprake van boze opzet, maar van klunzigheid. Dat concludeert de Britse omroep zelf in een rapport... Programma Newsnight was bezig met een aflevering over het misbruik door oud-presentator Jamie Saville, maar zond hij uiteindelijk niet uit. Volgens de BBC is het niet geprobeerd om de beschuldigingen in de doofpot te stoppen. De omroep heeft volgens het eigen rapport wel verkeerd gehandeld door interne chaos en verwarring en een verstikkende chefjescultuur.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 ANEB-verkeersinformatie. De avondspits mag minder druk zijn dan gebruikelijk. is wel het nodige aan de hand. Net over de grens in Duitsland is bij Aken... een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daar voorlopig helemaal dicht. Verkeer vanuit Nederland, vanuit Eindhoven... onderweg naar Keulen. Kan dan ook beter anders rijden. Niet via Heerlen, maar via Venlo... over de A67 en de Duitse A61. Dan zijn er problemen op de A1. Apeldoorn richting de Duitse grens. Bij Hengelo, vijf kilometer na een ongeluk. De linkerij. De is dicht. Ongeluk met een aantal personenwagens op de A7. Heerenveen richting Groningen. Daardoor staat er file tussen Zwaag en de afrit Oosterwolde. 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Hardingsveld Giesendam. 2 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. We zitten al in de 70ste minuut.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 Geef aan het Nationale Mestfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 8 over 6. goedenavond in Washington D.C. Spreekt president Obama op dit moment over wapenwetgeving. Na het drama in Newtown is het tijd voor daden, aldus de Amerikaanse president. Welke maatregelen dat zijn, dat hoort u zo. We gaan eerst naar Den Haag voor nieuws uit het polderoverleg. Ja, dat extra geld dat het kabinet uittrekt voor de aanpak van de werkloosheid... onder jongeren en 55-plussers. Peter van der Meerschout, jij was bij dat sociaal overleg in Den Haag. In ieder geval, je stond ja. daar voor de deur in het gebouw. De verwachtingen werden getemperd van tevoren... maar er kwam dus toch nog wel een concreet resultaat uit. Ja, kijk, het belangrijkste is toch, en dat, dat zeggen al die uh, deelnemers hier aan het overleg, het is belangrijk dat we weer een keer bij elkaar zitten, want het heeft heel lang geduurd dat we, uh, voordat we weer een keer bij elkaar konden zitten. Uh, konden zitten, dat had te maken met interne verdeeldheid binnen bijvoorbeeld de FNV en de ruzie die er onderling was. Uh, en vandaag uh, kwamen ze dan bij elkaar. Maar goed, de economie staat er niet goed voor. Uh, werkloosheid loopt op. CPB kwam vandaag nog een keer met cijfers, dat het volgend jaar nog steeds ook niet beter gaat. Dus uh, de noodzaak om, om er samen de schouders onder te zetten, uh, dat werd van tevoren al gezegd, het is belangrijk dat we weer met elkaar praten. En toch zegt uh, minister Asscher, vicepremier en uh, minister van Sociale Zaken. We trekken extra geld uit om uh, problemen aan te pakken wat betreft de werkloosheid. En we willen de komende twee jaar als kabinet extra geld uittrekken. Om juist die jeugdwerkloosheid effectiever te bestrijden. En te zorgen dat ouderen betere kans maken op de arbeidsmarkt. En we zullen daar de komende twee jaar 100 miljoen euro extra voor uittrekken. En dat is dus geld wat bovenop die 250 miljoen komt, dat al eerder was gereserveerd. Hè? Ja, eh, al dus de minister. Is er ook iets afgesproken mm -hmm. om de bouwsector er bovenop te helpen? Ja, nou, ehm, eh, uiteindelijk. Wel. En kijk, als je de bouwsector een, een, een, weer aanzwengelt, dan uh, neem je ook een hele uh, sector uh, daaromheen mee. Zoals woninginrichters, doe het zelfzaken enzovoort. En het was dus ook van belang dat daar wat meer uh, mee werd gedaan. Maar het kabinet doet al veel, zeggen ze zelf. En die maatregelen, die worden nu extra geïntensiveerd, zeggen ze. Meer ruimte voor maatwerk in die hypotheekverstrekking aan starters. Ik noem een verkenning van een grotere rol van institutionele beleggers bij hypotheekverstrekking. Ik noem de mogelijkheid van een versnelling... in het verduurzamen van bestaande woningen. Belangrijk voor de bouw, belangrijk voor de sector. En we hebben erover gehad wat een sector... als de bouwsector zelf zou kunnen doen. We denken daarbij aan een sectoraal plan. Een plan dat oudere vakkrachten actief houdt... aan het werk houdt, zoveel mogelijk binnen het eigen bedrijf... en waar nodig op een andere plek binnen de sector... of zelfs in een andere sector. En hier legt eigenlijk Lodewijk als je de bal ook weer terug... daar waar die behoort te liggen. Eh, namelijk bij de sociale partners, bij werkgevers en werknemersorganisaties. van te zorgen ervoor dat jullie je mensen ook binnenhouden. Nou gaat het natuurlijk niet goed in de bouw. Er is nauwelijks werk, dus zegt het kabinet. We zullen er ook wel voor zorgen. En dat doen ze onder andere met een gedeelte van die 100 miljoen... die er vandaag is eh, bijgekomen. We zullen er ook voor zorgen dat daar geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dat je jongeren binnen je bedrijf kunt opleiden. Dat je ouderen langer aan het werk kunt houden binnen je bedrijf. Dus dat zijn... Toch nog een paar concrete resultaten van het eerste belangrijke sociale overleg. Maar er zullen er nog veel meer volgen. Want de kern van de boodschap van vandaag is... we staan hier nu met z'n drieën. Werkgevers, werknemersorganisaties en kabinet... om onze economie weer even een flinke duw eh, in de goede richting te geven. Daarvoor zullen er nog veel meer afspraken gemaakt moeten worden. En dat poldermodel dat is nu weer nieuw leven ingeblazen. De komende maanden zullen we nog veel meer van dit soort overleggen krijgen. Maar waaruit dan ook weer concrete plannen moeten komen om de economie te stimuleren. Peter van der Meerschout, dank je wel. Het gaat er al vaker over deze week, het verhaal dat de wereld vrijdag vergaat. De mensen die dat geloven verwijzen naar de Maya-kalender. Die zou dan ophouden, ook al lopen de meningen ook daarover uiteen. In ieder geval, volgens de gelovigen vergaat alles... behalve één dorpje op een berg in Zuid-Frankrijk. Correspondent Ron Linker. Ron, dat is voor jou natuurlijk een leuk uitstapje. Jij bent daar gaan kijken. Jij stond ook op die berg vanmiddag. En wat kwam jij daar tegen? Nou, we zagen bijvoorbeeld 150 politieagenten, extra gendarmes... die uh, de bergen afgesloten hebben voor de buitenwereld. Uh, je moet een vergunning hebben om de omringende dorpen binnen te komen. Uh, wat ik al heb gezien, zijn heel veel journalisten natuurlijk. Uh, een overspannen burgemeester, hè, dat is een dorpje van zo'n 200 inwoners... en daar kwam dus nu een, een leger journalisten op af. Ja, was hij uh, echt overspannen? Ja, dat kon je wel merken aan hem. op een duur uh, begon die journalisten de zaal uit te sturen... die al te zeer kritische vragen stelden of die foto's van hem maakten... op het moment dat hij net iets probeerde uit te leggen met allemaal flitscamera's. Dus uh, ja, ik vond wel dat hij uh, een erg overspannen indruk maakte... na al die uh, bezoekjes van uh, cameraploegen en dergelijke. Ja, en ben je daar dan, uh, behalve al deze mensen, ook nog mensen tegengekomen... die daar zijn omdat ze echt geloven in dit verhaal van vrijdag? Nou, ik ben hier niemand tegengekomen die per se voor 21 december die berg op wilde gaan... om uh, te kijken of bijvoorbeeld, uh, zoals een van de theorieën is, dat daar een garage van ufo's zou zitten... en die uh, buitenaardse wezens zouden dan uit de berg opstijgen om mensen te gaan redden... Die Mensen die daarin geloven, die zouden in de buurt moeten zijn. Die zouden misschien al op die berg zijn, maar ik heb ze daar niet gezien. Uh, er ben wel veel mensen tegengekomen die geloven in bijvoorbeeld... de magische kracht van de berg, een uh, speciale energie die erin zou zitten. En ik kwam ook mensen tegen die daar in campers aan het wachten waren. Uh, bijvoorbeeld eentje met een Nederlands kenteken. Die was van Stefano Ariou. Nou, ik woon in mijn camper en ik, uh, nou, ik reis dus uh, heel wat rond. En uh, nou, dan kom je wel wat mensen tegen en die... Uh... Ja, en die zeiden tegen me, ga aan de dat is leuk en er zitten allemaal mensen op een berg die gered worden door UFO's en dat soort dingen. En ik denk, daar moet ik heen, daar moet, daar moet ik bij mee maken. meemaken. Maar gelooft u daarin? Nou, nah, niet echt natuurlijk. Maar, niet maar echt, maar ik, nee, niet echt. Niet? Nou, ik, echt ik, ik, ik, ik, ik zeg niet dat het absoluut uitgesloten is. Nee, ik bedoel, als een rups in een vlinder kan veranderen, kan er. Uh, is ook een wondertje op zich. Absoluut. Dus, dus, dus, ja, dus ik, ja, ik geloof er wel in dat het. Uh, en ja, in ieder geval niet uitgesloten is. Het schijnt ook een gebied te zijn waar veel ufo's uh, gezien zijn. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ik heb ze nog niet gezien, hoor. Maar. <laughs> de Bijbel ligt wel open hier in de camper op... Uh, Apocalypse. Apocalypse, Apocalypse. Apocalypse, <laughs> Apocalypse ja. Maar welk boek is dat? Apocalypse, dat, is, dat zijn de openbaringen. Ja. Dat is het laatste gedeelte van de, van de Bijbel. En waarom bent u dat aan het lezen? Ja, omdat ik, ik vind het gewoon interessant. Die, die, maar op die... deze plek, Bugarach, 21 december. Ja, ik, ik lees zo vaak in de Bijbel. Of ik nou hier ben, of of ik nou uh, ja, aan het strand uh, ergens in Portugal of zo. Uh, ik vind het gewoon interessant om te lezen wat er in de mens omgaat. Dat zijn nog niet de harde bewijzen, rond die inderdaad zouden aantonen... dat we vrijdag de wereld gaat vergaan. Wij bij NWS Nieuws zijn natuurlijk hard bezig om het verhaal bevestigd te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Maar we gaan maar op vertrouwen dat jij op de 21ste als verslaggever... ooggetuigenverslag gaat doen. Ik weet niet voor wie dan. Maar in ieder geval voor de zekerheid, ga je op die berg zitten? Nou ja, dat op die berg zitten, Tim. Dat wordt erg lastig. Hè, want ze hebben die hele boel afgesloten, nou, ook voor journalisten. Het is bovendien heel gevaarlijk, want het heeft geregend, het is glad... en. Uh... Ja, ze zei al dat ze mensen waren tegengekomen... die de berg proberen te beklimmen op teenslippers. Nou ja, dat lijkt me sowieso al een erg moeilijke uh, uh, oefening. Maar ik, ik, ik weet nog niet precies wat ik, uh, wat ik moet doen. Uh, maar uh, ja, mocht het zo zijn dat die ufo's daar uit die berg gaan opstijgen... Ja, dan ben ik nieuwsgierig genoeg om daar de eerste rang te willen zitten natuurlijk. Volgens mij zit je in een hyperon. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen, Lucella. Oh, Lucella. De burgemeester Lucella. had het daar ook al over. Die zei van... Uh, uh, uh, weet je wat het einde van de wereld is? Dat zijn jullie journalisten, want jullie komen af op dit soort verhalen... als vliegen op een sterk riekend goedje. Wij zijn ook schuldig, uh, Ron Linker. Maar wellicht is het goed voor de lokale economie daar. Ik zou zeggen, maak daar een mooi verhaal over misschien nog deze week. In ieder geval, uh, dank voor dit moment vanuit uh, Zuid-Frankrijk. Zometeen schakelen we met verslaggever Mark Robin Visser op Rotterdam Centraal... waar het personeel van de NS klaagt over scheldpartijen. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Wijnand Zwaan. Het belangrijkste is in ieder geval dat je niet de grensovergang bij Heerlen naar Keulen moet nemen. Want de Duitse A4 is nog urenlang dicht bij Aken na een ernstig ongeluk. Verder valt op de file op de A7 Heerenveen richting Groningen voor de afrit Oosterwolde. Bij Drachten, 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Vijf dagen na de schietpartij in het Amerikaanse stadje Newtown... komt president Obama met maatregelen. Zojuist gaf hij een persconferentie in het Witte Huis. Want als er ook maar iets is wat gedaan kan worden... om dit soort tragedies in de toekomst te voorkomen... dan moeten we dat doen, aldus president Obama. En als er even één ding is we kunnen doen... om al die te voorkomen... hebben we een diepe obligatie om alle van ons te proberen. Volgens Obama moet het net zo makkelijk worden om toegang te krijgen tot geestelijke gezondheidszorg zoals het nu is om wapens te kopen. We're gonna need to work on making access to mental health care at least as easy as access to a gun. In januari begin volgend jaar hoopt Obama met concrete maatregelen te kunnen komen. That's why I've asked the vice president to lead an effort that includes members of my cabinet and outside organizations to come up with a set of concrete proposals no later than January. Proposals die ik dan intend te pushen zonder vertraging naar het congres. Zonder vertraging meteen kunnen invoeren in Washington. Correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, er komt dus een commissie onder leiding van vice-president Joe Biden. Wat moet die gaan doen, die commissie? Ja, uh, de commissie moet kijken naar een. Een aantal mogelijkheden die al genoemd zijn... gedurende deze hele um, wapengewelddiscussie, ook al eerder, jaren hiervoor... Uh, er moet gekeken worden naar in hoeverre een verbod echt kan komen... op zware wapens, um, er moet gekeken worden... Hoe en op welke manier er beter een achtergrondcontrole gehouden, een, een backgroundcheck uh, ge, gedaan kan worden bij mensen die, die wapens kopen. Er kan gekeken worden naar um, of het mogelijk is om mensen maar één wapen tegelijk uh, te laten kopen om te voorkomen dat de wapens doorverkocht worden, hè, dat er gehandeld wordt. Daar um, moet natuurlijk rekening mee gehouden in hoeverre uh, van alles mogelijk is. En dan um, en moet dus inderdaad alles op een rijtje gezet worden en worden ingediend uh, in het congres. En die moet, zal er moeten overstemmen. Inderdaad, dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Daar, uh legde Obama nog even de nadruk op. Het moet niet een plan worden dat uiteindelijk weer in een bureaula belandt. Maar in januari moet er echt een degelijk plan komen... een aantal wetsvoorstellen... waardoor er iets aan dit wapengeweld snel kan worden gedaan. En hoe opmerkelijk zijn deze maatregelen die hij nu al in gedachten heeft? Niet echt. Um, uh, zoals ik al zei, uh, deze punten zijn al meerdere malen besproken. Maar de, de, de druk is hoog. Uh, er zijn natuurlijk zoveel schietincidenten geweest. Er zijn uh, ja in de in bioscoop, scholen, winkelcentrum... en nu deze, uh, deze schietpartij in Newtown... waar twintig uh, jonge kinderen zijn doodgeschoten. Dat was eigenlijk voor veel mensen de druppel. Obama haakt, uh, haalde het zelf ook nog even aan. Het heeft enorm veel discussie op gang gebracht. Dat is goed... Ook mensen die eigenlijk in principe um, voorstanders waren van, van de wapens, het bezit van wapens. Ook zij uh, kijken nu serieus uh, naar, naar mogelijkheden om toch hier aan dit extreme geweld iets te doen. Um, uh, dus uh, ja, de nood is hoog, de druk is hoog om nu echt met iets te komen. En de wens dat er iets gaat veranderen is er ook. Er is dus politieke eendracht, een momentum in dat opzicht in Washington. Wat denk je? Gaat er ook echt iets veranderen in de Verenigde Staten? Nou, hopelijk wel. Hopelijk, um, um, ik was ja, dit weekend ook in Newtown... En, en keek met een aantal mensen ook naar de speech. Uh, een hele indrukwekkende speech. Indre, iedereen was er van onder indruk. Maar um, um, de gedachte was wel... I hope he follows through. Ik hoop echt dat hij uh, nu zich nu aan zijn woord houdt. Zo'n zo, zo taskforce is natuurlijk weer heel mooi. En, en er moeten concrete plannen komen. Maar ja, nu is wel de, de hoop dat er ook nu echt met iets komen. Want plannen op een rijtje zetten... Is is ook weer prachtig, maar daar moeten we natuurlijk wel over gestemd worden. En ook alle congresleden moeten nu natuurlijk ook uiteindelijk wel... deze plannen gaan tekenen. En dat moet er nog wel van gebeuren. En dat is de boodschap van de president. Geen woorden maar daden in Washington. Jacqueline Ekman, dank je wel. Was premier Rutte wel goed op de hoogte van de omstreden privédeclaraties... van de inmiddels afgetreden staatssecretaris Daas. Dat vraagt de Tweede Kamer zich af. Dat deden ze vorige week ook al. Nou, Ze hebben antwoorden gekregen van Rutte op Kamervragen... En die laten nog ruimte voor twijfels, vindt Bram van Ooyik van GroenLinks. Hij zegt nu in de brief, ik heb geen bonnetjes gezien van die declaraties. Dat roept toch nog steeds een beetje de vraag op... Dat ook al of, je misschien, of het misschien zo zou kunnen zijn... dat hij niet de bonnetjes heeft gezien... maar wel bijvoorbeeld een overzicht van die declaraties. Het zou dan een beetje een woordspelletje worden. Nou ja, als je, als, je, als je in je antwoord zegt... ik heb de, uh, geen afschriften... dat is geloof ik de letterlijke formulering... ik heb geen afschriften gezien van de declaraties... Ja, dan geef je toch weer aanleiding tot vragen. De vraag die toen in het debat een rol speelde... Van wie, was u op de hoogte van het feit dat los van die kwestie van het gebruik van de dienstauto... want daar waren we op een gegeven moment over uitgepraat... er ook nog een uh, lijst was van privé-declaraties voor het gebruik van de privéauto of anderszins. Waarom is dit voor de Kamer belangrijk om te weten of er nu wel een overzicht was... van die declaraties van de privéritten... Of niet? Omdat het debat ging over de vraag of de minister-president... in zijn rol als informateur een goede afweging had gemaakt... over in dit geval de integriteit van de bewindslieden die hij aan het selecteren was. En hij heeft toen gezegd... u kunt mij niet beoordelen op het niet gebruiken van informatie die ik niet had. En daarom is het belangrijk om precies te weten welke informatie die wel had. En uh, ja, tot mijn spijt moet ik zeggen dat de brief die we zojuist ontvangen hebben... toch daarover weer niet volledige duidelijkheid geeft. Dus we krijgen straks een debat en over staatssecretaris Wekers... over de handel in wandel en het mogelijke aannemen van geld wat niet had gemogen... en over de declaraties van een inmiddels afgetreden staatssecretaris. Ja, en wat die twee kwesties met elkaar gemeen hebben... is dat het uiteindelijk uh, mij gaat om de vraag of de huidige minister-president... in zijn toenmalige rol als formateur zijn werk goed gedaan heeft. Zijn werk als... Ja, ook uh, een personeelsmanager en degene die verantwoordelijk is... voor de selectie van de bewindslieden waar wij het nu als Kamer mee doen. En vooralsnog ben hij daar niet van overtuigd... dat de premier zijn rol destijds goed heeft vervuld. Nou ja, laat ik zo zeggen dat ook de brief die hij nu gestuurd heeft... opnieuw vragen oproept, in ieder geval bij mij... over wat hij wel en wat hij niet wist. Dat was Bram van Ooyek dus van GroenLinks. We gaan nog een keer terug naar Rotterdam Centraal, naar Mark Robin Visser. Mark Robin, we hoorden je spreken met mensen van de NS, medewerkers die vertelden hoe ze af en toe worden uitgescholden en zelfs fysiek worden belaagd door ontevreden reizigers. Je bent er nu zo'n twee uur geweest, hoe is het daar nu? Ja, nou, uh, ja, je ziet hier een verbouwing die leidt uh, tot problemen. Je, er is een nieuwe dienstregeling, heb ik ontdekt, die ook nog steeds niet uh, duidelijk is voor de reizigers. Allemaal reden voor agressiviteit en boosheid. Daar komt ook nog die Vira bij, die trein met die problemen. Ik sta hier nu met Florian Vandenberg. Hij uh, studeert in Delft, woont in Vlaanderen, dus maakt gebruik van die trein. Hij heeft een Facebook gemaakt, Facebookpagina over die Vira. En ja, Florian, we kijken naar de borden. De Vira naar Amsterdam rijdt weer niet. De andere ...kant op een half uur vertraging. Dus opnieuw uh, problemen. Ja, ik heb uh, vrijdagavond de Vira ook naar Antwerpen genomen... ...en toen was hij 42 minuten vertraagd. Dus uh, de laatste ja. tijd is hij tamelijk vaak... Want jij uh, studeert in Delft en je woont in België? Ja, ik studeer in Delft lucht- en ruimtevaarttechnieken... ...en dan uh, ik ga elk weekend naar huis naar België. Ja. Nou, uh... wacht even. Ja, ik dacht ook even een opstootje achter mij hoorde, maar nee. het valt volgens mij nog wel mee. Maar dat is wel de reden waarom ik hier ben. Omdat het verhaal is dat de sfeer hier op station Rotterdam de laatste tijd niet al te best is. Wat merk jij daarvan? Wel, ik ben hier vrijdag ook geweest om te vragen dat, uh, om een verklaring van die vertraging. Maar dat kon men mij toen niet geven. En men werd er inderdaad ook wel een beetje van... Ja, je moet schrijven naar NS Highspeed, want wij weten zelf ook niets meer. En nu zie je hier overal van die mooie witte mannetjes met Highspeed jassen. Mensen met die Highspeed jassen aan, ja. En uh, die staan er tot uh, elke avond staan er die tot half zeven, om uitleg te geven. Maar ik had een trein om 19.24 uur, dus die stonden hier allemaal niet meer. Dus ja. ik had geen info. Nee. Nou, uh, schijnt dat nogal uh, vaak voor te komen. En uh, reizigers schijnen ook nogal eens boos te worden op het personeel hier. Heb jij daar ook iets van gemerkt? Ja, kijk, sommig, soms redt er maar een trein om de twee uur. En als je dan een trein die vertraagd is, of je hebt al een trein gemist... Hé, hey, ik ben even bezig. Vind je het erg om even te wachten tot ik uh, klaar ben? Wacht, gewoon, niet dan maar zitten, vriend? Hé, hey, luister eens even. Je, ik, ben, hey? ik ben met die meneer... Wat bedoel je, hé? Hey? Ik ben met die meneer... Ja, wat me... bedoel je, hé? Hey? Ik zeg, hé. Hey. Hey? Oké, okay, ik ben met jou klaar. De groeten. Dan moet ik een keer beter normaal praten. Vriend. Ik wil dat jij... Ik heb niet jij... Gewoon respect, dan krijg je respect. Respect? Ja. Zou ik jou eens wat vertellen over ja, respect? Telle is, telle jij valt wat. mensen niet in de reden telle als ik aan het praten ben. Klaar ben ik met jou. Oké, okay, dat was even een... Uh, ik weet niet eens of het een reiziger is, maar in ieder geval iemand die zich er even mee wilde bemoeien. Misschien ook een reiziger die boos is op vier. Maar de vraag was in ieder geval... Merk jij ook aan reizigers dat er spanningen zijn? Ja, inderdaad. Dus reizigers die dan al een trein gemist hebben... of niet een trein kunnen nemen, die dat ze willen nemen... omdat er geen, uur, geen verbinding niet meer is per uur. En dan nog eens een vertuiging erbovenop nemen... dan kan die reis soms twee uur langer duren dan voorheen. En ja, Maar wat merk jij hier als reiziger? Ja, de sfeer is gewoon witziger, Ook binnen in de trein. Dat de mensen meer aanvallender zijn dan de conducteurs als er iets mis is. Ja, ik heb in deze korte tijd ook al gemerkt hoe gezellig het hier kan zijn. Ja, inderdaad. <laughs> uh, Florian, uh, even nog. Jij hebt een Facebookpagina. Inderdaad, we hebben een Facebookpagina. Vertel eens, hoe gaat het daarmee? Ondertussen hebben wij 5.150 leden en wij zijn gisteren bij mevrouw Marion Kaper, commercieel directeur van NS Highspeed, op de koffie geweest om eens te praten en onze visies te delen. En er gaat met ons rekening gehouden worden. In hoeverre is het natuurlijk afwachten, maar er komt een tweede gesprek. Kijken we nog even weer naar het bord. En ondertussen is ook, uh, ja, staat die vieren nog altijd met 55 minuten vertraging. Sterkte Florian. Dankjewel. Mark Robbenvisser, dank je voor een nou, niet altijd even gezellig gesprek... daar op het Rotterdamse Centraal Station... met Florian van den Berg over de problemen daar. We hebben geprobeerd een reactie te krijgen van de Nederlandse spoorwegen... maar dat is niet gelukt. Radio 1 zit erop voor dit moment. Het is bijna half zeven en dus gaan we naar Joost Eertmans, de Eertmans, WNL Avondspits. Goedenavond Joost. Nou, Lucilla, goedenavond Tim. Uh, we gaan het over kunst hebben, dus blijf zeker luisteren. Uh, 7 miljoen uh, smijten PvdA en VVD er tegenaan om het Metropoolorkest uh, te behouden. En dan vraag je je af waarom ze dat nou zelf niet lukt. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld meer bezoekers gaan trekken of een hogere marktwaarde creëren. Dat is in de kunstsector heel erg lastig. En daarom weet je, zit er op ieder kaartje voor bijvoorbeeld een ballet of toneel... voor. Een sloot aan subsidie. Als de kunstsector niet opengebroken wordt voor de gewone man, en dat ga ik zo bepleiten, zal die kunstsector en ook de cultuursector aan het subsidieinfus blijven liggen forever. En daarom zeg ik, de kunstwereld is gewoon te elitair. Daar wil ik met u over praten. Vindt u dat ook? U kunt reageren via telefoonnummer 0800 1121. De kunstwereld is te elitair. Je kunt ook meedoen met Twitter. Hashtag eens of hashtag oneens. We hebben in ieder geval Jacques Monache in de show. Tweede Kamerlid voor de PvdA. En Andreas Blum. En hij is directeur van het Groningen Museum. En totaal met mij oneens. Ik hoop dat u meedoet. 0800 1121. Avondspit staat op het punt van beginnen. De lijnen zijn open. We gaan het debat aan met elkaar. Direct na het half zeven nieuws. Tot zo. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken.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 Radio 1, het NOS-journaal. President Obama heeft gezegd dat hij in januari met concrete maatregelen komt... om de verkoop van wapens in Amerika aan banden te leggen. Hij richt zich vooral op wapenbeurzen, waar wapens makkelijk voor iedereen te koop zijn. De plannen zijn een reactie op het bloedpad in Newtown. Er werden afgelopen vrijdag 20 kinderen en 6 volwassenen op een basisschool doodgeschoten.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 Bureau jeugdzorg wil de 15-jarige jongen uit huis plaatsen... omdat zijn moeder weigert hem naar school te sturen. Hij zou daar worden gepest vanwege zijn eetgewoonte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Verhoef. Wolkenvelden maken soms plaats voor opklaringen. Vannacht ligt de temperatuur rond of net iets onder het vriespunt in het oosten... en op een graad of twee in het westen van het land. De wind neemt toe, waait uit zuidoosten... en dat komt allemaal omdat er een storing dichterbij komt. Die brengt aan het eind van de nacht misschien al wat regen in Zeeland. En morgen breidt die neerslag zich langzaam over het land uit. Het noordoosten houdt het lang droog, misschien wel helemaal... en daar is in de ochtend ook nog ruimte voor wat zon. Als de neerslag naar het oosten beweegt, wordt het ook wat kouder... en dan zou er in het oosten van het land misschien wat natte sneeuw bij kunnen zitten. Het wordt 2 tot 5 graden en bij zee waait het hard windkracht 7 uit het zuidoosten. Dan vrijdag, zaterdag en zondag grote verschillen. De scheidslijn tussen koude lucht in het noorden en zachte lucht in het zuiden en zuidwesten... ligt eigenlijk pal over Nederland. En dat maakt de verschillen niet alleen groot... maar het ook lastig te zeggen waar het nou uiteindelijk wel koud en niet koud wordt. Gemiddeld is het in het zuiden een graad of 6, in het noorden een graad of 2 en na twee weken neemt de onzekerheid langzaam weer wat af. ANDB verkeersinformatie. De avondspits stelde weinig voor. Des te meer vallen de problemen op net over de grens bij Aken. Verkeer van Heerlen onderweg naar Keulen kan beter een andere route kiezen... want de A4 bij Aken is voorlopig dicht na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer dat nog bij Eindhoven zit en richting Keulen wil... kan het beste omrijden via Venlo. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen file na een ongeluk... tussen Beetster Zwaag en de afrit Oosterwolde 6 kilometer. De rijstroken zijn daar wel weer open. Geldt niet voor de A44, van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen de Alfred Noordwijker Hout en Sassenheim 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De kunstwereld is te elitair. Welkom bij Avondspits. Opinie op Radio 1. Wel, The 0800 L21. Ja, een goede avond. Wat de kunstelite niet lukte, lukte Nico Dijkshoorn wel. Hij trok hordes bezoekers naar het Krullenmullenmuseum op de Veluwe... om daar op zijn geheel eigen wijze beroemde moderne kunststukken... van commentaar te voorzien. Zo maakte hij van de drijvende sculptuur van Marta Pan... het romantische bal in sloot. Gevolgd door een relaas uit Nico's jonge voetbaljaren. De mensen smulden. Dat deden de kunsthistorici niet. Zij waren ontstemd over dit kunstbederf. Maar kunst vind ik, is juist bedoeld voor ieders eigen beoordeling... niet voor een intellectuele vertaling... door een selecte groep zogenaamde kunstkenners. Iedereen mag van kunst vinden wat hij of zij wil. Mensen durven niet naar het museum... omdat ze denken dat ze er toch niks van snappen. En dat beeld wordt helaas juist in stand gehouden... door de kunstwereld zelf. Zolang de kunstsector niet snapt... dat je ook Henk en Ingrid moet verleiden naar het museum en het podium... omdat kunst geen rang en standen kent... Tot dan zal de kunstsector denk ik een lengte van jaren uit de staatsruif moeten blijven eten. En daarom wordt het dus hoog tijd dat de kunstelite afdaalt van haar troon. De kunstwereld is te elitair. Wel W. 0800 1121. Welkom bij Avondspits. 0800 1121. Zo direct een, een snelle reactie van de directeur van het Groningen Museum en ook de Partij van de Arbeid gaat reageren. Wat vindt u? Is de kunst te elitair in dit land? Kijk, er zijn natuurlijk hele populaire, eh, bijna volkse musea, het stedelijk van Goch, Anne Frank. Het zijn toppers, staan hoog in de ranglijst. Maar er zijn zoveel musea en ook andere podia die heel slecht bezocht worden, maar wel... Steeds en steeds aan het infuus van de staat hangen. Als u ziet welke subsidies er zijn. Het is een totaal van 1,7 miljard aan kunstsubsidies. Zowel van rijk als gemeentes. En 40% bijvoorbeeld uh, van de inkomsten van de podiumkunsten is, uh, bestaat uit subsidie. En ik vind dat een beetje gortig. Ze zouden zichzelf wat meer moeten tentoonstellen aan het hele volk in plaats van een elite. U kunt gaan reageren op hashtag Eens, hashtag oneens. Op Twitter Happy Bongers doet dat. Als er een orkest is dat toegankelijk muziek maakt, dan is het wel het Metropoolorkest. Sommige dingen kosten nu eenmaal geld. Vind ik leuk. Ja, dan Metropool zie je een hoop mensen. Joop Braakhekken, Iedereen vindt het schande dat het wordt, uh, moet verdwijnen. Maar ik vraag hem wel eens af dat of al die mensen daar ook dan wekelijks naartoe gaan en een kaartje betalen. Of vinden ze het gewoon hoogwaardige kunst dat altijd moet blijven zonder dat ze er zelf naartoe gaan. 0800 21 Uw reactie is meer dan welkom. En de eerste de beller zit op lijn 1, Hans Peters uit Nijmegen, goedenavond. Hallo, goedenavond, Hans hier. Ja, Hans, ja. reageer. Ik uh, was met die strekking uh, absoluut eens dat het uh, elitair is. En uh, vooral omdat uh, als deze kunstvorm laagdrempelig zou zijn voor uh, Jan Modaal, mensen met een modaal inkomen en hun een kwaliteit brengen die deze mensen aanspreekt, dan zouden dus ze populair zijn, ja. en veel bezoekers trekken. Ja. Kijk, het feit dat we uh, geen bezoekers krijgen is gewoon een teken dat ze impopulair materiaal brengen, plus het feit dat daarbij komt dat uh, deze mensen van metropoolorkest-achtige organisaties exorbitant hoge salarissen krijgen, die mensen zitten allemaal boven modaal. En uh, die, die krijgen gewoon te veel betaald. Dan moeten we ook eens keer wat centen af. Klaar. Hans Peters, Speters, een duidelijk, duidelijk verhaal. De eerste boodschap is binnen bij Avondspits. U kunt meedoen 0800 1121. Ik ga maar meteen naar Andreas Blum. Hij is directeur ja. van het Groningen Museum. Want u zult wel staan te springen om een reactie te geven. Met name op wellicht de eerste <laughs> bellen, meneer Blum. Ja, uh, goedenavond. Goedenavond. Um, nou, hij heeft niet helemaal ongelijk ik bekennen. Dat zijn wel musea en kunstinstellingen die wel hier overkomen. Alleen... ze doelen het niet. Ik denk dat wij ja. allemaal wij museummensen willen wel een heel groot en breed publiek bereiken. En dat doen we van dit ook. Ik denk dat er meer mensen naar musea gaan dan naar het voetbal. Dus ja. dat spoort dus niet met die stelling. Nou, is, goed, dat, dat, kun je, dat kun je tegen elkaar is een beetje een moeilijke vergelijking wellicht. Maar het punt is, maken wij kunst te ingewikkeld voor het gewone volk? Um, je kunt het zo ingewikkeld maken als je wilt. En het zijn er maar musea die het ook doen. En ik baal er ook van. Dan heb je moderne kunsten. Dat, dat is jammer. Want je kunt volgens mij alles, ook de hedendaagse kunst, op een manier overdragen ja. dat iedereen het kan begrijpen. Of ja. vindt. Want het, het lijkt erop wel alsof we de kunstwereld in zichzelf nogal bezig is. Dat zie je door zo'n optreden van Nico Dijkshoorn. Die komt van buiten. Die zegt gewoon: ik, ik kijk naar een schilderij en ik zie daar gewoon een bal in een sloot liggen. En ik heb daar een leuk verhaal bij en de mensen vinden het fantastisch. Is, is, is dat misschien een teken aan de wand? Ja, dat is een heel fijn, heel fijn initiatief. Maar ik zou eigenlijk alle luisteraars en potentiële bezoekers uitnodigen om hetzelfde te doen. Waarom wachten wij op Nico Dijks. Gewoon Iedereen ja. mag een museum binnengaan en daarvan maken wat hij wil: mooi vinden, gedichten schrijven, koffie drinken, alles mag. Ja, maar kun je dan zeggen wat slecht is, wordt afgestraft door het wegblijven van bezoekers? Want lang niet elk museum heeft, heeft een briljante positie om te zeggen: we, lo we, lopen, we lopen binnen op het aantal bezoekers. Ja. Um, nou, de filmmusea hebben heel veel bezoek ook. Hè. Dat is eigenlijk niet zo. De musea worden niet in verweer afgestraft. Hè. Er komt veel bezoek. En noem het stedelijk. Hè. Dat is wel, maar, het, maar niet is genoeg, meneer Melum, om, om van subsidie af te zien. Daar gaat het om. Hè? Ja, maar de straten en de defensie en de scholen krijgen ook subsidie. Ja, dan gaan we het wel, dat zijn overheidsproducten. Je zou het bijna zeggen, wat, waar bemoeit de overheid zich mee als het om kunst gaat? Maar kunst... Is dus is uh, opleiding, kunst is uh, ja. ook vermaakt. Die retuinen zijn vermaakt, die retuinen krijgen ook subsidie. De muziek krijgt subsidie, krijgen scholen ook. Dus uh, wij musea bewaren ook het erfgoed. Ja. Het is niet alleen de hedendaagse kunst, we bewaren het erfgoed van uh, de, en de politie eens. van het land. Ik ben het daarmee eens. Absoluut, daar ben ik het mee eens. Alleen 40% procent, hè, van bijvoorbeeld de podiumkunst, hebben we het over de podiumkunsten. Dat is veel als dat op subsidie draait, toch? Ja, maar in Amerika bijvoorbeeld gaat het wel met minder subsidie, maar daar betaal je ook maar 23% procent belasting. Nou, nou, daar heb je mee. Nou, in Amerika heb je het voorbeeld van de musea die werken met de vrienden van. Dat zijn dan private donaties van mensen die, die meebetalen op, op eigen gezag aan een, aan een museum waar ze dan een aandeeltje in hebben. Klopt, maar als wij uh, 43% belasting betalen, dan heb je de vrienden hier ook. In nee. Europa is er een andere traditie. Ja. We zijn hier opgericht ook om het, uh, zeg maar, het volk te verheffen. Ik zeg het maar even in de oude termen. Ja. Uh, wij, wij bewaren die dingen voor de mensen. Het, het is ook iets om te leren, om je te vermaken. Um, en scholen subsidieer je ook. Niemand vraagt waarom er scholen zijn. Het is duidelijk. Andreas Blum, een, een goede reactie wat mij betreft. Dank u zeer, directeur van het Groningen Museum. En u kunt met hem uh, niet in discussie, maar wel op hem reageren. 0800 1121 of doe hashtag eens, hashtag oneens via Twitter. Matthijs Noord zegt, avondspits klopt. Ik ben designer en kunst heeft niets met design of ontwerpen te maken. Het is maar net wat de kunstenaar mooi vindt. En uh, Jan-Willem Bozzavend zegt niet, de kunst is elitair... maar een te beperkte groep in onze samenleving voelt zich ertoe aangetrokken... Toegankelijkheid is een issue. Ik praat over kunst en de kunstwereld is te elitair. Dat zeg ik, u kunt reageren en dat doet u goed, moet ik zeggen. De lijnen stromen vol. Jan Pol uit Culemborg, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het absoluut oneens met de stelling. Ik vind uh, dat kunst mag voor mij zelfs op een bepaalde manier een beetje elitair zijn. Want op het moment dat alles uh, gelijk wordt getrokken en alles moet toegankelijk zijn voor de grootste gemene delen. Dan krijg je uiteindelijk een gigantisch worst. Kunst ja. moet soms ontoegankelijk zijn, moet soms moeilijk zijn. En het feit dat dingen gesubsidieerd worden, ik denk dat is dat is echt een soort behoud voor een land en de beschaving. En uh, mm -hmm. het wordt natuurlijk de laatste tijd gaan we het over linkse hobby's. En we hebben het over Metropolis. Wat een van de beste orkesten ter wereld is. Dan wordt er natuurlijk meteen gezegd: ja, maar dan moeten ze het ook kunnen bedruipen. We ja. moeten een prijs kunnen en durven betalen, vind ik, voor cultuur. Maar... En dat betekent dat je ook uit, uit uh, de collectieve bijdrage daartoe bijdraagt. En we moeten niet alles mooi hoeven vinden. we moeten niet alles uh, uh, makkelijk vinden. Ja. Dat zou onzin zijn. Dan zouden zou alle musea zonder. Ja. Met de bond. ja, maar dat vind ik, is dat niet een te elitaire gedachte wat ik zeg? Hè? Want kunst en cultuur zou toch een maatsch algemeen maatschappelijk belang moeten dienen waar iedereen profijt van heeft en niet alleen de groep die het kan begrijpen volgens u? Ja, maar dat is, dat is volgens mij niet, niet, niet, niet eh, het argument. Want als je alles moet begrijpen, dan maak je alles voor de grootste gemeente delen. En er zijn groepen mensen die houden van schilderkunst. Er zijn groepen mensen die houden van hele specifieke eh, muziek. Die niet iedereen zal begrijpen. Ik, ik hou ook niet van alle muziek. Nee, maar... maar het feit dat het er moet zijn, dat brede aanbod, dat moet je waarborgen. Anders zit je nee, maar dat geloof ik. Dat geloof ik. Alleen ik zit met het probleem dat het wordt uitgelegd als je moet het begrijpen. En daardoor zijn er heel veel Henk en Ingrids in, het, in dit land die, die niet durven, die, die gewoon een museum niet willen bezoeken. Want ze denken, ik begrijp er toch niks van. Terwijl je kan ook zeggen, een kunstwerk is zoals iedereen het kunstwerk beleeft. Dat is zeker. En dan mag je ook een heleboel dingen niet mooi vinden. Maar dat mag niet de reden zijn hm. dat je daardoor uh, zegt, van wij het niet meer, want we vinden pas de sleutel als iedereen het mooi vindt en het voor nou, Henk en toegankelijk is. Oké. Nou, dat is een duidelijk ander, ander een tegengestelde argument. Jan-Pol, bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Oké, nou, dank je zeer. Jan Nezer zegt, eh, zelfbeeldend kunstenaar ben ik zonder subsidie. Maar ik vrees dat ik wel deels met je stelling eens moet zijn. Stijn zegt, Eerdmans, oneens. Bach, kunst is zeker ook een linkse hobby. Zeg ook eens dat kunst belangrijk is. En dat wil ik onderstrepen: dat kunst belangrijk is. Uh, we gaan naar Ibrahim uh, op, uh, uit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ver uh. Ik ben het uh, zelden met jouw rechtse ideeën eens. Uh, maar in dit geval ben ik het absoluut wel eens. Ik heb het uh, aan de lijf uh, meegemaakt in, uh, toen ik uh, drie maanden in, uh, in Polen heb gewerkt. En voor het eerst uh, kennis heb gemaakt met, uh, met uh, opera. Ja. Dat was het eerst voor het, het eerst in mijn leven. En, uh, en als ik zag wat voor mensen daar, uh, daar uh, naartoe gingen. Uh, en voor wat voor prijs we daarvoor hebben betaald. Uh, gewoon mensen in, in jeans en, en, en schoolkinderen en, en, en van alles. En elke dag opera's. Ja. En, en er, er ging een wereld voor me open. Nou, in, in Nederland heb ik, dat, heb ik dat nog nooit meegemaakt, zoiets. Je vindt dat. Uh, het... Ja, ga door. Ja, uh, ik, ik ben ook in, in, uh, uh, met een collega in, in Oslo geweest. Oei, dat val, val je. Ibrahim, hoor je mij nog? Jammer, ik zet je even on hold, laat ik het zo zeggen, want dan kan je misschien zo meteen weer terugkomen. We horen je niet meer. Meneer De Vries. U... Ja, hallo. Goedenavond, meneer De Vries. Reageert u ik maar. Ik ben het uh, eens met u. Het woord beschaving zal gevallen door de kunstliefhebber. Het valt mee dat uh, de Tweede Wereldoorlog niet is bijgehaald om de kunst te rechtvaardigen. Ik vind in het kunst ook elitair. Zie bijvoorbeeld hoe naar opera en naar experimentele dans wordt gekeken en opgekeken. Ja. Ook binnen bijvoorbeeld de publieke omroep geldt de VPRO als het je van het, ook een elitaire gedachte. Maar ik vind het een beetje dubbel, het is niet alleen elitair, maar in het ook moet er nog gesponsord worden. Dus ik zou zeggen, in goed Nederlands, put your money where your mouth is als die kunst, zoals opera en experimentele dans, die gesubsidieerd wordt ook nog. Als die daadwerkelijk zo waardevol wordt gevonden, laten mensen er dan voor betalen. Dus dan komt er geen subsidie meer op een kaartje. Ja en die mensen die dan, dan naartoe willen gaan... en dat zo heel erg waardevol zeggen te vinden... nou, dan moet er niet uit de staatskas worden bijgepast... Sust... en dan betaalt hij gewoon de volle MEP. Maar meneer Vries, dan, dan krijg je toch een plattere uh, kunst... wordt er dan gezegd door de elite. Dan is er dus niet zoveel vraag naar die kunst. Ja. En ook dan moet die elite dus toch zelf in de buidel tasten. Want je kunt inderdaad gewoon voor, voor 40 of 50 ja. procent... van de daadwerkelijke kosten allerlei producties... en allemaal veel poehader omheen... Maar ze willen wel ook nog op vakantie of dure kleren kopen, ik weet het niet. Maar als men echt het zo ontzettend belangrijk schijnt te vinden. Nou, dan gaat men als elite zijnde er gewoon naartoe en gebeurt dat niet. Dan wordt het dus gewoon niet belangrijk gevonden, is het gewoon een beetje een schijnargument. Ja, ik vind het een goed verhaal. Ik denk dat ik, daar ben ik het mee eens, meneer De Vries. Daar, daar ben ik het gewoon mee eens, want het is in feite wat je er zelf dan voor betaalt. En ik vraag me af of men in, in de elite-erkeningen, precies, dat weigert men, daar zal men van zien. Meneer de Vries, het is belangrijk, ja. vindt men het in feite niet. Een, een punt, heel goed. Dankjewel, uh, meneer De, de Vries. Goed, dus, dank. Christian mooi zegt, avondspits als Eerdmans echt in gesprek zou willen, kon het een waardevol brand zijn. maar het is eigenlijk niet waar men naar is. zien van Bohemen zegt ik betaal met liefde mee aan de kinderopvang en voetbal ondanks dat ik er geen gebruik van maak. Ehm, dan Jan Karremans zegt eens. Goede kunst is automatisch commercieel of een populair. 0800 1121 de kunstwereld is te elitair. U kunt uh, daarop uh, gaan reageren. En Marco Mout is er uit Zutphen. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Um, ja, kunstwild is veel elitair. Er is een hele hoop elitair natuurlijk in de wereld. En er is ook een hele hoop niet-elitair. Maar wat ik eigenlijk het belangrijkste vind... is wij zitten in Zutphen in een, in een prachtige toren. Een 300 uit 1300. Ja. En daar hebben we een, een beeldhouw -atelier. Nou, wat komt er nou aan leerlingen binnen? Dat zijn leerlingen uit alle geledingen van de bevolking. Dat zijn niet alleen maar kinderen die uh, ouders hebben met heel veel geld. Sterker nog, het zijn bijna allemaal kinderen die ouders hebben met niet zo gek veel geld. En we nemen ze af en toe mee naar een museum. Dan worden ze geïnspireerd. Uh, we kunnen dat alleen maar doen omdat onze stad meewerkt. Omdat het mogelijk maakt. Hè? Ja. We zitten in een prachtige locatie. We krijgen daar geen subsidie voor. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik ben zelf ook beeldend kunstenaar. Maar ik ben ook een oud, oud producer van de media. Dus ik weet een beetje mijn weg te vinden daarin. Maar het belangrijkste vind ik... Het elitaire het ligt niet zozeer in het feit of een museum toegankelijk is of begrijpbaar is of niet. Maar ik denk dat kunstopleidingen, dus kinderen en jongeren leren wat mm. kunst is... Dat, dat, dat, dat daar de musea bijvoorbeeld een aantal slagen zouden moeten maken. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld... Uh, stel jij hebt een, een dochter die heel mooi viool kan spelen... Heel mooi kan dansen, heel mooi kan zingen. Dan weet jij dat je vanaf de zesde eh, moet je er iets mee doen, want dan kan ze heel goed worden. Ja. Maar wat nou als jij een zoon of een dochter hebt die bijvoorbeeld architect wil worden, of beeldhouwer? ik noem maar iets. Dan moet je wachten tot, tot zijn achting is, kunnen ze 18 is, naar een kunstacademie. En ik denk dat de musea aan, aan drempelverlagend zouden mm -hmm. werken. Als je het gevoel zou hebben dat je ook met jouw kinderen, en de kunstacademie geldt het net zo goed voor. Dat je daar terecht kan. Dat je daar wat kan leren, dat je daar wat geïnspireerd kan worden, dat je dingen goed, kan punt. maken. En dat ja. is wat anders dan alleen het knutselclubje op school of in het buurthuis. Ja. Mm -hmm. Dus voor ons, bij ons in in, Zutphen, in de Kruithoorn, is dat. Dat is voor ons een heel belangrijk aspect. Ja. Kijk, naar die Kijk naar de elitair. Maak het maar elitair. Zeg maar jongens, het is moeilijk. Kunst is moeilijk. Maar moet je kijken wat je ervoor moet doen. Wat je en ermee je en prachtige en dingen. Precies kan. En verlaag die drempels om, de, om daar kennis van te maken. Ja, te maken. Om daarmee, ja, om daarmee in aanraking mee te okay. komen. En dat moet je op een, een heel simpele manier doen. Marco Mou, dank je zeer voor je, voor je reactie. Jacques Monash nu. Hij is uh, PvdA Tweede Kamerlid. En is, is bij ons. Goedenavond Jacques. Ja, je bent Tweede Kamerlid en, en voor de PvdA. Het gelijkheidsdenken van de PvdA moet ik dan altijd meteen uh, aan denken. Dus gelukkig, Joost. Gelukkig maar. En dan zou ik zeggen, dan ben je het wel eens met mijn stelling vanavond. Hey, uh, het is een beetje kort door de bocht, maar dat geeft niet. Dat gebeurt wel vaker. Kunst, kijk, cultuur is gewoon mooi. Begin daar nou mee. En dan ga kijken wat je wel mooi vindt, wat je niet mooi vindt. Uh, cultuur uh, leidt ertoe dat, dat mensen uh, daar een heerlijke ontspanning mee hebben. Ga eens op een zondagmiddag in een museum kijken in allerlei steden in Nederland. Ja. Bomvol. Uh, kijk ook eens gewoon hoe, hoe, wat een aantrekkingskracht het heeft in Nederland. Hè? Want uh, toeristen die naar Nederland komen, juist omdat we zo'n mooi en rijk aanbod uh, hebben. De, de hotels in Amsterdam zitten er vol mee met mensen die juist om, eh, onder andere of soms ja. juist om die reden naar ons toe komen. Heel veel mensen bieden werkgelegenheid. Dus kijk er op die manier naartoe. En als er uh, vervelende ja. kanten aan zitten, moeten we, moeten we dat gewoon aan de kaak stellen. Alleen, Sjaak, er zit ook een boel verborgen werkloosheid in de kunstsector. Dat, dat ben je ook met me eens, toch? Ja, maar kijk Joost, je kan het op twee manieren tegenaan kijken. Je kan zeggen van kijk, alles moet een prijs hebben op de markt. Hè. Er moet een ondernemer geld aan kunnen verdienen. Of je kan zeggen, mm. er zijn ook mooie dingen die moet je soms even ja. boesteren. Nee, dat kijk. Ik ben... Je ja. moet op een gegeven moment, uh, kunstenaars moeten ook aan hun publiek denken, moeten daar aan werken. Maar je moet mensen ook wel de ruimte geven, talent om zich te ontwikkelen. Nee, zeker. En dan wel, wel zeggen van oké, okay, jij hebt een kunstacademie gedaan en daarmee ben je voor je rest van je leven ontheven ja. van wat dan ook. Die tijd is al lang voorbij en, en gelukkig maar. Maar... <lacht> Laten we nou niet doen alsof een kunstenaar hetzelfde is als... Uh, ik ben zelf ondernemer geweest, die mijn geld verdiende. Maar dat is toch een ander beroep dan een kunstenaar. Nee, absoluut. Maar, maar natuurlijk, Jacques. We, we leven niet in een jan bevries-samenleving. Niet alles is ja. zwart-wit. Alleen, je zou zeggen, de kunstwereld kan wat meer afdalen. En Nico Dijkshoorn vond ik daar een bijzondere trigger bij... in het Krullenmuur. Ja. Dat hij zegt, joh, kijk er eens gewoon met je eigen ogen naar... in plaats van wat de kunstwereld je opdraagt. Ja, ja maar dat is, dat is ook hartstikke goed. Ik denk ook... kijk. Uh, dan vind ik het altijd jammer dat om het nou alleen maar op die manier aan te keilen. Want ik denk dat er al heel veel veranderd is. En er wordt ook steeds meer nagedacht. Men moet ook meer nadenken van mm. ga naar je publiek toe. En het is gewoon hartstikke leuk als iemand als Nico Duijssel. Ik heb dat ook gelezen en de, en de foto's ervan gezien. Ik ben er nog niet geweest. Nee. Om op die manier er tegenaan te kijken. Ja. Ik heb zelf ook in de Tweede Kamer gezegd van... Jongens, in die musea, en 90% van de schilderijen in de musea... Die staan gewoon in de, in de kelder, in een depot. Yeah. Ja, dat kan natuurlijk niet. Kijk, dat vind ik nou een vorm van elitair zijn... Want die moeten, die moeten getoond worden. Yeah. Of als ze als er ze niks mee doen, gaan we het verkopen... Ja. gaan we er een ander kunstwerk nou, dus, van meekomen. Nog... Dat, dat, dat moet je ramp. Staan Er staan nog veel meer in depots bij gemeenten, kan ik je vertellen. Want die, die, nee, maar dat... goed, eruit dra met die handel. En, ja. en dat is uit een tijd, want we dachten van... Het is kunst, we hebben het aangekocht... en daarna is het een soort heilige graal geworden... waar we niet meer aan mogen komen. Ja, dat wil ik ook, heb ik ook deze week in de Kamer gezegd. Dat kan echt niet meer. Oké, okay, Jacques Monas, Tweede Kamerlid, Partij van Arbeid. Zeer bedankt dat je erbij was in avondspits. Ik zeg, de okay. kunst is te elitair. En u kunt nog reageren tot 7e 0800 1121. Mevrouw van Assen uit Delft, Schipluiden. Ja, goeie avond met Annette van Assen. Um, ik ben het niet eens met de stelling... Ik uh, heb zelf uh, uh, in het onderwijs kunst gegeven. En ik ben ook lang beeldend kunstenaar geweest. En ik vind er wordt vaak aan voorbij gegaan dat. Uh, als je bijvoorbeeld topsport hebt, dat heeft een uitstraling naar de groep daaronder. Ja. Daarom vind ik dat je hele hoge kunst moet hebben. En het hoeft niet iedereen te begrijpen. Maar waar aan voorbij wordt gegaan, ja. dat het een hele brede uitstraling. Uh, ja, naar de grote groepen op muziekscholen of gewoon op scholen heeft die uh, ja, kunst stimuleert en kunst heeft een beschavende factor. Maar mevrouw Van Assen, dat, kijk, er werd een vergelijking met voetbal gemaakt. Voetbal is misschien toegankelijk voor iedereen. Dat is zelfs van jong tot oud en elitair en, en, en zeg maar volks. Dat is een groot verschil met de kunst die vooral door de elite... met name de oudere elite wordt bezocht, als ik zo vrij mag zijn. Dan is het toch niet terecht dat daar ons staatsgeld alleen naar uh, zoveel naartoe gaat? Dan zou je toch ook wat meer van de kunstsector verwachten? Ja, maar als, als dat het nou alleen was, hè, dat, dat alleen die groep daar zat... maar omdat dat er zo'n hoog niveau is, bijvoorbeeld van ballet is er een heel hoog niveau... onze orkest hebben een heel hoog niveau... dat stimuleert de groepen kinderen daaronder. En, en oh. uh, mm. dat vind ik zo belangrijk eraan. Oké, okay, dan is de, op op de En ik, ben, de... ik vind ook wel yeah. dat je best voor een kaartje kan betalen... maar ja. ik, ik vind de vergelijking zo van... Uh, nee, dat doen we niet, als, als het geld niet opbrengt, dan maar niet... Hmm. Dan, uh, nee, daar ben ik het niet mee nee. eens. helder gemaakt mevrouw Van Alsen. Dank, dank u wel. We gaan naar Martin van Zeeuw uit Zaandam. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Um, oh, even afgezien het feit dat ik niet vind dat kunst elitair is, maar dat mensen elitair kunnen zijn. Ja. Uh, ben ik het ook niet eens met uh, de stelling dat Henk en Ingrid niets van kunst begrijpen. Want uh, ook een Henk en Ingrid genieten zeg maar, van bijna dagelijks uh, van de dingen zeg maar, die het metropoolorkest onder andere... Maakt, nou, hè? dat vraag ik, ik me af, of... maar goed, ga verder. Nou ja, ja. <laughs> ga <Gaat> verder. <laughs> discussiëren. Maar hoe dan ook, ik wil op, uh, eigenlijk aangeven dat uh, kunst niet voor een kleine groep is... maar dat het uh, net zo breed is uh, uh, als de samenleving. Um, er is voor ieder wat wils, wil ik eigenlijk zeggen. Echter, ik ben het wel eens met uh, de stelling dat uh, subsidie voor... Uh, uh, uh, ...kunstenaars, uh, uh, uh, organisaties als het Metropool Orkest ...op lange termijn niet houdbaar zijn. Nee. En ik ben het ook zeer eens met uh, een eerdere spreker, meneer De Vries... ...die ook aangeeft uh, dat het eigenlijk een kwestie is van vraag en aanbod. Hè? Een stukje marktwerking. Ja, ja, als er inderdaad een klein, uh, kleine groep mensen is... ...die behoefte heeft aan uh, wat eerder als heel ja. ingewikkelde kunstwerken... Nee, nou, prima. Maar betaal er dan, dan ook uh, voor, zeg ik, hè? Martin, betaal, Martijn, dan betaal, ik, betaal nou, er dan gewoon voor, als je het zo belangrijk vindt. Ja, dat doen ze exact, niet. Exact. Maar dat doen ze niet. En als? Er, en, uh, nee, nog niet, omdat inderdaad die marktwerking er niet is. Ik ben het wel ook uh, eens met het feit dat uh, ik vind dat een subsidie niet uh, per direct ingetrokken kan worden... en dat de verschillende instellingen en mm. organisaties ook kans okay. moeten krijgen om inderdaad wel, zeg maar, op eigen benen te kunnen ja. gaan staan nou. en de markt ook zijn werk te kunnen laten doen. Martin. Daarom ben ik het ook, vind ik het ook fijn dat het Metropole Orkest op dit moment die 7 miljoen, wat eigenlijk niks is, heeft gekregen om in ieder geval eventjes Tot op eigen termijn. benen te komen te staan. Dat is eigenlijk een eh, wat je zegt. Ja. Oké, okay, Martin, Marzeeuw, dankjewel. Langzaam afbouwen, zegt hij. Nog even meneer Menes uit Rotterdam. Ja, goedenavond. Ja, ja. Uh, met de stelling, maar ik heb wel een, een twee kritiekpuntjes. Um, editair zijn is aan zich helemaal niks mis mee. Uh, want editair uh, zijn verondersteld dat er uh, wel een bepaald niveau gehaald wordt. Aan de andere kant um, is, het, is het natuurlijk ook gewoon zo dat... ...kunst zich ook gewoon volgens zou moeten opstellen hmm. uh, in de zin van uh, commercieel uh, zijn om een publiek ja, een te een kunnen aansprekken. Ja, een goed punt. Meneer uh, Mennis, ja, nog een aanvullend punt is dat hè? De commerciële activiteiten vanuit de sector. Ja, ja wat dat betreft is er misschien wel een paradox. Ik, uh, ik wil dit zelf ook nog niet helemaal, maar misschien daar wel. En een ander aspect wat ik heel erg ja, wil reageren... Mevrouw van Assen, ja. die zei net, dat, dat, uh, voor kinderen, maar het lijkt mij toch zo dat ik mijn kinderen niet graag naar een museum of, of een, okay. iets anders wat kunst betreft stuur, om, om, om vervolgens ze een beroepskeuze te laten maken Ont waar ze vervolgens jarenlang in werkeloos zijn. Dankjewel, meneer ik moet die punt zetten. Het punt is gemaakt. We gaan eruit met Avondspits. de Groot twittend nog, Eerman, zonder de subsidie is een kaartje onbetaalbaar en dan wordt het juist elitair. De broer van Nico zegt oneens, Junkie Excel trad op in het concertgebouw de laatste tijd. Dus juist heel veel toenadering tussen de elite en Henk en Ingrid. En John van Garderen zegt Avondspits, oneens. Belangstelling zit er vaak gewoon niet in genoeg te vinden voor wie dat wil. En meer tweets kunt u lezen op twitter.com slash we eens oneens, mag allebei. Dit was Avondspits, straks gaat kunststof verder met daarin Cécile... maar naar links, sorry, hoofdredacteur van De L. Morgenavond, nieuwe Avondspits, hier op Radio 1. Graag tot morgen. Bekervoetbal Voetbal of Radio 1. Zometeen om 8 uur in de 8e finales. Nach Herakles. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt zegt. Go en Eagles als Daar komt dan toch nog de beslissing. Schiet 2 binnen. Itessa Ado Gaat er lang en schuift de bal naar voren En om kwart voor 9 Heerenveen Feyenoord. Oh, die is die kwijt. Korte hoek Bekervoetbal in LOS langs de lijn. Zometeen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.